Die wordt zelfs waarschijnlijk nog uitgebreid, want het had vroeger niet. Als de, de zeg maar datgene wat de wethouder gisteren gezegd heeft, uh, als hij zich daaraan houdt, dan uh, hebben we daar geen problemen mee. Maar qua tekst van de verordening. <laughs> uh, maar qua tekst van de verordening heb ik, hebben wij onze twijfels daarbij. Maar uh, als de wethouder toezegt. Dat eh, niets daarin zal veranderen zoals het in het verleden is gegaan, dan eh, hebben we daar geen moeite mee. Iemand anders? Stemt u dus nu voor, eh, U heeft genoeg aan deze toezegging, want, want anders ga ik u nog wat vertellen. Bent u overtuigd? Oh, ik wil altijd graag wat van u vertellen. Nee, nee maar, nee, maar. Kijk, anders ga ik, doen we dubbel werk. Als de wethouder u al overtuigd heeft, dan hoeven wij daar niks meer aan toe te voegen. Nou, ik, weet, ik weet niet of de wethouder dat, dat zo recht gaat herhalen, wat hij gisteren heeft herhaald. De wethouder heeft het net expliciet aangegeven en ik zag een aantal stemmen knikken. Ja. Daarmee het debat voldoende. Ik constateer dat dat het geval is en dan gaan we naar agenda punt 7. Het initiatief raadsvoorstel uitstel invoering parkeerregime. Ik wijs u erop dat een gewijzigd voorstel is uitgereikt. Heeft één uur de behoefte om het even kort te lezen. Heeft één uur de behoefte aan een korte leespauze. Uh, en ik, ik krijg een influistering. Meneer De Rode heeft het volgens mij mede op laten stellen. En mevrouw Verheij ook. Zag ik dat goed in de snelheid? Het is uitgedeeld, hè? Uh, wie, wie kan in essentie de veranderingen aangeven? Meneer De Rode. Want dat is misschien makkelijker. Ja, dank u. Uh, Dank u wel, voorzitter. Um, waar het, wat, wil, wat wil wij als fractie hiermee bereiken? Een formele bekrachtiging van de toezegging um, in de bewonersbijeenkomst. Um, dat willen we bereiken en het bes besluit en, uh, klinkt dan als volgt. En dat bestaat uit twee punten. Bestaat het besluit van 30 november 2011 op per 1 april 2012... het bewoners gezien dus parkeren in Park Duinwijk en Oud-Noord... ...te effectueren in te trekken, het college de opdracht te geven om een nieuw besluit over het bewonersdien parkeren in Parkduinig en aan het Noord voor te bereiden... ...en deze zo spoedig mogelijk aan de raad ter beschikking te stellen. Met daar in de tussenliggende gedachte dat wij als raad de, ronde tafel, de toegezegde ronde tafel gaan organiseren. Dank u wel. Voor, voorzitter, op het moment dat je een besluit intrekt, betekent dat je daar uh, verder niets mee doet. En ik denk dat de zin waarin het hier bedoeld wordt, is opschorten. En eh, ik geloof niet, althans, dat de strekking van eh, het raadsbesluit zodanig is dat wij vanwege, overwegen zouden willen overwegen het eh, ingestelde parkeerregime en het parkeerbeleid te heroverwegen. Nee. Ik wil er ook nog eens aan toevoegen. Uh, voor het tweede deel uh, bevreemdt mij zeer. Uh, het college de opdracht te geven om een nieuw besluit over het bewonersregime parkeren in Park Duinwijk en Oud-Noord voor te bereiden. Ik heb zoiets van, het is de raad die dit besluit genomen heeft. Dan moet het ook de raad zijn die daar zelf met nieuwe plannen komt. En dat moeten we doen na de rondetafel. Dan weten we ook precies waar de pijnpunten zitten voor een heleboel bewoners. En mijn voorstel is om de tekst toch, zoals ik het gisteren ook voorstelde, aan te passen. Dus inderdaad alleen maar neer te zetten, op te schorten, tot in ieder geval 1 juni. En daarna, ja, dat, wat daartussen komt, wat daar gezegd wordt door de bewoners, wat hun klachten zijn, wat hun wensen zijn. Dan kunnen, kan gekeken worden of dat opgenomen kan worden in het parkeerplan. En dan kun je inderdaad het beleid misschien wel in deze vorm laten ingaan met de toezegging... Dat er veranderingen komen. Of je kunt zeggen van we laten het nieuwe beleid ingaan als dat er dan is. Dan pas, maar zoals hier dit staat, kan ik absoluut niet mee akkoord gaan. Pertinent niet. En ik hoop dat de andere raadsleden beseffen dat als ze hiermee akkoord gaan, dat we onszelf echt in de problemen brengen. En ik nogmaals, ik heb het gisteren ook gezegd, ik vind het een heel fijn initiatief van de CDA-fractie... ...om voor hun eigen wethouder kastanjes uit het vuur te halen. Maar ik ben wel van mening, als je je kont hebt ge gebrand... ...om jezelf op de blaren zitten. Ik dacht uh, dat we er ook uh, een ik dacht beetje uit waren gisteravond. Was, als je uh, de billen hebt gebrand. Sorry? Ik zeg, ik dacht dat we er ook een beetje uit waren gisteravond. Ja, dat dacht ik ook. Al, uh, tenminste, tot 1 juni. Ik, uh, Nou ja, goed. ik, ik, ik heb uh, het, uh, uh, en ik schrik nog een beetje hiervan. Maar dus, uh, ja, nou, hier, hier ga ik absoluut naar, niet mee akkoord... Meneer dames. Ja, voorzitter. Um, ik heb hier een groot probleem mee. Wij hebben een parkeerbeleid ingesteld. Dat hebben wij bedacht. En dat zijn we ten uitvoer aan het brengen. Uh, we zijn dat aan het uitrollen. En de volgende fase is Nieuw-Noord. En in Nieuw-Noord... ...of Oud-Noord, uh, uh, oud, oud sorry... Uh, oud. Oud-Noord en uh, Duinwijk. Excuus. Ja, ik, ik was even in de war. Hier is een... Uh, ...een informatieavond... ...overgehouden... ...waarbij... Uh, ...de bewoners... Uh, ...eventuele vragen konden stellen... ...ter verduidelijking van hetgeen... ...er ging gebeuren. Dit is uitgelopen op een... Uh, ...ja, een actieavond. En... Daar is het nogal uh, fanatiek aan toegegaan, heb ik, heb ik begrepen. Zeker op de eerste avond. De tweede avond was, uh, zeker voor het tweede gedeelte, zo, zoals ik heb vernomen, wat, wat minder. Maar in ieder geval uh, was de situatie uh, zodanig dat uh, de wethouder op een gegeven moment uh, heeft moeten besluiten of moeten toe, uh, beslo heeft besloten om te moeten toezeggen dat. Uh, wij dit uh, besluit voor een enige tijd zouden gaan uitstellen. En dit heeft hij, zoals hij gisteravond even heeft uitgelegd... Uh, uh, ...ook gebaseerd uh, op, uh, nou ja, instemmend geknik van een aantal raadsleden die daar zaten. Uh, ik vind dat dit niet kan. Wij hebben dit besluit genomen... En je kan niet zomaar halverwege een, een, het uitrollen van een beleid zeggen van ik, ik stop hiermee eenvoudig weg omdat een grote of een grote groep, een groep bewoners ineens allerlei bezwaren heeft. Dan ga je met die bewoners rond de tafel, dat moet zeker gebeuren, maar dat was sowieso de afspraak. Wij hebben afgesproken dat we dit parkeerbeleid zouden uitrollen. Het wordt uiteindelijk in 2013 wordt het volledig ingevoerd. We hebben afgesproken met elkaar dat er geëvalueerd zou worden. We hebben ook afgesproken dat mochten er knelpunten zijn tijdens, tijdens in, de invoering... dat daar heel goed naar gekeken zou worden en dat daar overleg gepleegd zou worden met betrokkenen. En dat moet gewoon gedaan worden. Maar dat is geen enkele reden om nu te zeggen we schorten deze, dit besluit op voor een bepaalde tijd. Ik vind, ik vind dat, dat niet, niet een goede reden. Maar meneer Stammers, eigenlijk, eigenlijk zegt u dus dat u de wethouder naar huis wil sturen dan u. Nee, ik zeg niet dat u de wethouder naar huis sturen. Ja, dat ik zegt u wel. Ik zeg dat ik mij heel goed kan voorstellen. Komt u maar met een motie en dan zien we wat er, wel wat er gebeurt. Wat er, op die avond, wat er op die avond gebeurd is. Ik wil u verder wijzen op het feit dat er misschien ook verkeerde verwachtingen gewekt worden naar de mensen die daar gereageerd hebben. Want wat is er nu op het ogenblik aan de gang? Nu is er, er is een actiegroep, Nou, die is, die is al, al lang geleden opgericht als ik het goed begrijp. Morgenavond wordt de, de Zandvoortse bevolking opgeroepen om in het wapen van Zandvoort mee te doen aan een meedenkavond. Het doel van deze avond is alternatieven bedenken voor het oplossen voor dit onvriendelijke parkeerbeleid. Graag meedenken in een rustige atmosfeer staat er dan bij. En het zijn niet alleen de mensen van, van, uh, van Noord en Parkwijk die uitgenodigd worden. Nee, ondernemers, hoteliers, strandpakters. Men heeft blijkbaar de indruk dat dit, dat dit hele parkeerbeleid op de helling gezet kan worden. En dat we met z'n allen een nieuw parkeerbeleid gaan uitdenken. Dat kan toch niet het geval zijn. Waarom moet vindt hier, u dat niet het geval kunnen zijn? Wij moeten, wij moeten hier zo ontzettend voorzichtig mee omgaan. En ik. En ik, ik, ik. Nogmaals. Ik hecht eraan om te zeggen dat wij door moeten gaan nu met het uitrollen van dit beleid. Dat we door moeten gaan, dat we zeker door moeten gaan met overleggen met. Bewoners over knelpunten. Daar is helemaal niets mis mee. Dat, dat ben je ook, ook, ook verplicht. Je hebt, je hebt je zorgplicht naar je burger toe. Zaken mogen niet fout gaan. Er zijn een aantal dingen die niet, niet lekker lopen. Los het op. Maar ga gewoon door met het uitrollen van dit beleid. Nee, introductie. Althans, u bent uitgesproken. Maar ik zou dan toch graag van u willen vernemen, meneer Stammes. Hoe denkt u er nou over dat u nu eigenlijk gewoon de wens van de burger weer naast u neerlegt? Want het schijnt dat... De wens van leven... de burger... De burger heeft al zijn wensen aan het begin van het traject kenbaar kunnen maken. U heeft ongetwijfeld ook brief ontvangen van een bewoner uit Parkwijk... die ook hier ernstig tegen protesteert, tegen uitstel. Omdat deze meneer, die geeft hen heel terecht aan... want ik heb gebruik gemaakt van alle inspraakmogelijkheden. Ik heb me ermee bemoeid... Ik heb mijn wensen kenbaar gemaakt Er is naar mij geluisterd en ik ben blij met dit parkeerbeleid. Klopt. Het, zou, het zou een schoffering zijn van de mensen die wel de juiste weg hebben bewandeld in die, in die tijd. Om nu te zeggen, aan de hand van de protesten van, van een kleine groep bewoners, om nu te zeggen van... We gooien de heleboel op de helling en we gaan ergens anders over nadenken. Het is te zot voor woorden. En als je op die manier gaat besturen... dan kun je beter gewoon als bestuur je boeltje pakken... en iemand anders hier neerzetten. Want dit slaat helemaal nergens meer op. Maar goed. U bent het er even kwijt. Ik nog niet, want ik was net begonnen. Waar het mij om gaat is dat in het verleden is inderdaad te weinig gereageerd erop. Maar je zou ook naar jezelf kunnen kijken als gemeentezijde. Hebben wij dan wel voldoende aandacht eraan gegeven? Is er voldoende kenbaar gemaakt dat die avonden er waren? Is er voldoende kenbaar Mevrouw, gemaakt... Mevrouw, u gaat allerlei statements maken. Ik weet dat u tegen het parkeerbeleid bent, maar... U, u probeert dat heb ik nu op... vanavond nog niet eens naar voren nee, gebracht. Nee, maar goed, uw achterliggende gedachte... Nee, ik zeg alleen bijna, dat we... Bijna raden. Goed. Nou, nog één interruptie en dan denk ik dat, uh, dat u Verbanden klaar bent met het vanavond met interrupties geven. Want het wordt, wordt wel heel veel, hè. Dat u neemt u gewoon volledig het woord over. En u laat een ander gewoon niet uitspreken. En dat is wel heel ernstig te noemen. Daar moet u echt uh, mee uitkijken. Het gaat mij erom dat als u nu zegt van ik leg dit volledig naast mij neer, dat u dan voorbij gaat aan het feit dat er wel degelijk problemen zijn voor deze mensen. Mag ik hier even op reageren? Als u zo'n probleem dan is Als ik u, als ik u uh, te veel in de reden ben gevallen, mijn verontschuldiging daarvoor zeker. Maar het is geen zin het geval dat ik de, de mening of het bezwaren van de burger naast mij neer wil leggen. Daarom zeg ik ook: blijf in dialoog, blijf met de burger praten. Maar dit, is, dit, is, dit kan nooit de aanleiding zijn om een, om een beleid wat altijd ten uitvoer gebracht wordt... ...ineens te stoppen. Want als we dat gaan doen, dan kunnen we dat met, met alle mogelijke vormen van beleid in de toekomst verwachten. Dat op, de, op het moment dat er ergens via Facebook of wat dan ook een actie op tafel gezet wordt... En, de, ...en er komen een heleboel mensen ergens tegen protesteren... ...dat je dan zegt, ja we moeten naar de burger luisteren, dus het beleid zetten we eventjes stop. Dat kan toch niet... Dat nee, heb ik ook niet gezegd. gezegd. Het enige wat ik heb gezegd is dat voormeel heeft de wethouder op die avond medegedeeld dat hij de boel gaat opschorten. Dat had de wethouder helemaal niet kunnen zeggen, want dit is een raadsbesluit. Dus meneer de wethouder, ik weet niet of u uw tas heel snel kunt pakken, maar feitelijk is dit voldoende reden om te zeggen... Dank voor uw uh, tijd uw gegeven. Voor mij is dat, is dat niet het geval. Het was een emotionele avond en ik begrijp het het heel het goed. Even. Ik heb het... Dames en heren. Ik stel voor, dit onderwerp raakt ons allemaal. Om toch te proberen bij de feiten te blijven en zoveel mogelijk zakelijk te reageren. Meneer de voorzitter, ik probeer niet anders. Maar ik vrouw steeds gestoord de Veld, aan de overkant door een geemotioneerde persoon. Mevrouw de Van der Veld, u helpt mij enorm. ...door vervolgens naar de inhoud te gaan. Wat wilt u nog? Wat nog niet is gezegd, want anders ga ik door met wat in eerste termijn. Nou, ik wil graag van de anderen horen hoe ze over die tekstwijziging denken... ...die ik gisteren al heb neergezet. En het, even voor het formele, dit moet rechtgezet worden. Er moet nu vanavond feitelijk een besluit genomen worden... ...om nou ja, in ieder geval de bewoordingen van de wethouder... ...dan zeg maar eh, op de juiste wijze door de raad te laten bekrachtigen... Doet de raad dat niet, dan zegt de raad eigenlijk... ...pakt u uw koffertje maar. Dank u wel. Mevrouw, mevrouw van der Veld, de... nog even de vraag. Mag ik uh, voorzitter? Nee. Welke tekstversie nee. stelt u precies voor? Meneer Simons, het antwoord was nee. Mijn excuses. Mevrouw Verheij zit al ja. een hele tijd... Precies. Net als meneer Pluis met de vinger omhoog... ...wacht <laughs> geduldig. En ik krijg toch aan die volgende, mevrouw Verheij. Dank u voorzitter. Weet u, wij als, als raad... ...leggen soms heel veel nadruk op wat is nou de bevoegdheid van de raad... ...en wat is de bevoegdheid van het college en het dualisme... ...en wie gaat waar over en wie doet wat. Maar in mijn beleving, en ik denk dat, dat heel veel mensen dat zo ervaren hebben... ...op die woensdagavond, heeft de baas van het parkeren, om het zo maar te zeggen... ...gezegd, het wordt uitgesteld. En het is aan ons de taak om dat nu te formaliseren... Want de buitenwacht heeft er geen boodschap aan of dat nou nu van de raad is of van het college. Het opperhoofd parkeren om het zomaar te zeggen heeft gezegd we gaan het uitstellen en wij gaan dat nu formaliseren. En volgens mij hoeven we er niet meer van te maken. En of er nou staat uh, intrekken, opschorten, eerlijk gezegd vind ik dat minder relevant. Het gaat om de essentie. Als de hele raad er wel mee in kan stemmen als er staat opschorten vind ik dat ook goed. Uh, ja, ik weet niet of ik eigenlijk aan de beurt ben, want ik hoorde uiteindelijk anderen. Uh, nee, baba. Ik ben het uh, maar zeer ten dele met het betoog van mevrouw Verwijs eens. Het is inderdaad zo dat wij hetgeen wat de wethouder heeft gezegd dat moeten bekrachtigen. Doen wij dat niet, dan bungelt inderdaad de wethouder. En dat hij in die positie is gekomen, daar heb ik alle begrip voor. Maar dat het niet voor herhaling vatbaar is, dat moet wel duidelijk zijn. Wij willen de steun aan de wethouder zeker niet onthouden. Maar het moet wel duidelijk zijn hoe de zaken hier dienen te lopen. Dan ten aanzien van wat er gebeurd is. Um, en ook de aanleiding waarom we hier vanavond hierover praten. Kijk, op het moment dat je merkt dat er bij de invoering van het beleid waartoe wij besloten hebben er problemen zijn... En de wethouder beoordeelt die problemen als zodanig dat hij zegt en heeft gezegd: Ik wil daarmee de invoering van het beleid waartoe u raad heeft besloten uitstellen. Um, dan, dan begrijp ik dat wel, maar dan moet wel heel erg duidelijk zijn: dat er niet iets anders aan de orde is dan het oplossen van de problemen zoals die bij de invoering in het park Duinwijk en Oud-Noord aan de hand zijn. En dat het dus niet gaat. ...expliciet niet gaat... ...om de inhoud van het parkeerbeleid... ...wat wij zo zorgvuldig mogelijk... ...hebben vastgesteld. En ik denk dat... dit ...ten onrechte door de mensen... ...die hier moeite mee hebben met dit beleid... Uh, uh, ...wordt... ...verward met de mogelijkheid... ...om dat parkeerbeleid... ...wel in zijn essentie... ...aan te tasten en tegen te houden. En wat mij betreft... ...moet dat heel duidelijk zijn... ...dat wij heel wel overwogen... ...tot dit besluit, he, dit besluit hebben genomen. Met inachtneming van alle mogelijke onderzoeken. Met parkeerdruktellingen. Op verschillende momenten van de dag. Op de consequenties van andere vormen van parkeerbeleid die we zouden kunnen uh, kiezen. En wij zijn er niet voor de 100% uit. Dat hebben we ook nooit beweerd. Dat wij bij de invoering alle problemen in één keer oplossen. Dat geldt namelijk voor wat betreft het, het pensioen parkeren, dat geldt voor onze toeristen die hier zijn. Daar moeten wij oplossingen voor bedenken. En daar hebben wij ook. Gaan we het proces, het besluitvormingsproces, ook oplossingen voor bedacht. Zijn we er helemaal uit? Nee. Zijn wij op de goede weg? Ik hoop het van harte. En ik denk het ook, want op het moment dat je ziet hoe de situatie in de wijken is waarin het is ingevoerd, dan is daar geen grote oppositie, dan is daar geen grote agitatie. En dan hebben we het denk ik niet zo verschrikkelijk slecht gedaan. Maar we moeten wel oog hebben voor de knelpunten die er zijn. Maar dan is het niet wat ons betreft van, van uitstel komt afstel, maar dan is het heel helder alleen gericht op het oplossen van de knelpunten die mogelijk niet billig zijn. Daar moet je altijd oog voor hebben. Maar om terwijl wij het hele beleid nog niet hebben ingevoerd zeg maar de schijn te wekken dat wij op het hele bekeerbeleid zouden willen terugkomen ik denk dat dat heel resoluut van hand moet gewezen, worden gewezen. En daar ben ik ook niet zo gelukkig met de, de vorm waarin zeg maar het uitleggen van ons beleid, beleid aan de mensen in eh, die twee wijken waarom het nu gaat is, is genoemd de ronde tafel. De ronde tafel is een, is een instrument om zonder dat er stukken op tafel liggen te komen tot beleidsvorming. Dat beleid hebben wij al lang vastgesteld. Dus is dit, deze, deze vorm van vergaderen niet toegespitst op het achteraf toelichten van de redenen waarom wij tot het beleid zijn gekomen. Voor die mensen die pas nu, twee jaar na dato, zeg maar zover zijn dat zij in de, in de gaten hebben dat er een parkeerbeleid op hen afkomt. En daarom denk ik ook dat we naar een andere vorm moeten om die toelichting waarop men recht heeft, om die te geven. Voorzitter, dat was mijn inbreng. Dus tot zover. Voorzitter, mag ik reageren op het betoog Zeker. van de heer bouwberg Wilson. Um, Wellicht is er een misvatting uh, ontstaan over mijn betoog, want u, u begon daar Nee, uh, want mijn betoog was geen sinds bedoeld als een vrijbrief voor de wethouders om uh, vaker dergelijke acties te doen. En ik uh, kan me ook niet indenken dat het op die manier uh, is opgevat. En zoals u weet uh, heeft de VVD een heel actieve bijdrage ook geleverd in de totstandkoming uh, van het parkeerbeleid. En we zijn daar ook nog steeds voorstander van. En ten laatste zou ik willen voorstellen om uh, de schorsing te benutten om uh, tot een tekstvoorstel te komen waar alle partijen zich in zouden kunnen vinden meneer Paap ja dank u voorzitter ja het is allemaal jammer dat het allemaal zo gelopen uh, is ik ben uh, bij al die tweede avonden geweest Nou, de eerste avond uh, was echt een uh, grootse blunder die ja, wij hebben kunnen meemaken ook als gemeente zijnde het was verschrikkelijk, ik schaamde me dood tweede ging stukken beter. Uh, er zijn uitspraken gedaan, zowel door het college als de burgemeester, als de raadsleden. Um, wat je eigenlijk niet had mogen doen. Oké, okay, het is gebeurd. We hebben afspraken gemaakt. Ik zeg wij, hè, want wij zijn de raad, dat is het college. Je moet je nakomen naar de burgers. Je moet luisteren naar de burgers, kijken wat voor knelpunten er zijn. Misschien komt er een burger met een goede oplossing voor iets. We moeten niet te lang wachten uh, met het ingaan van het parkeerregime Park Duinwijk Oud-Noord. Die moet zeker de maand tenminste tot juni uitgesteld worden. Daarna moeten we kijken. Want u moet de druk hebben, wethouder, om straks als er een burger met een goed idee komt... Om die zo snel mogelijk in te passen. En niet zeggen. Naar nou, de wachtermarraad tot oktober. Dat kan u niet maken. Want dan zijn we bezig met onbehoorlijk bestuur. Dank u wel. Ik, ik wil daar ook wel even op reageren. Sorry. Ehm. Ik was er uiteraard ook bij en ik vind het dan jammer natuurlijk moeten we luisteren naar uh, wat burgers en vooral belanghebbenden in die wijk te vertellen hebben. Maar wat ik ook heel belangrijk vind is dat ik in de loop van de afgelopen week ook heel veel mensen heb gesproken... die. ...positief zijn over dit beleid. En ik vind het dan zo jammer dat die niet naar voren komen. Maar ook daar zit ik voor. En ik hecht er ook aan uitstel, vind ik toch lastig. Ik hecht meer aan opschorten in de zin van laten we in een ronde tafel eventueel luisteren... ...naar ideeën en knelpunten die mensen hebben die wij in een later stadium mee kunnen nemen... ...in de evaluatie en volgens mij ligt daar het moment om in het grote uh, gebied te kijken of er aanpassingen of veranderingen plaats kunnen vinden. Ik hecht er geen waarde aan om op dit moment nu aanpassingen aan het hele beleid aan te brengen die... ...je bent al bezig, ik bedoel er zijn al wijken waar het uitgerold is. Hoe ga je dat die mensen vertellen? Dus ik denk gewoon dat het heel handig is om de ronde tafel heel duidelijk te gebruiken om dingen naar voren te brengen die echt knelpunten kunnen zijn die je mee kunt nemen in de evaluatie. En daar vind ik is het moment om eventueel aanpassingen aan te brengen. En voor mij is uitstel geen afstel. Meneer Bluis. En wat hier voorgesteld wordt is om specifiek het bewonersregime voor Park Duinwijk in Oud-Noord... ...om dat bespreekbaar te maken. En dat is aan de orde. En, en, en niet het hele, het hele parkeerbeleid is op dit moment aan de orde. Dat men daar misschien mee gaat komen naar, nadat ze bij elkaar zijn geweest. Maar ik denk dat daar weer, weer een duidelijke rol ook ligt... ...ook in, in de voorlichting... Uh, om, om, dat, ...om dat goed te brengen en goed uit te leggen. En dat viel mij wel op tijdens die bijeenkomst... Uh, men voelde zich overvallen. Ik heb daar proberen ook uit te leggen dat men het allemaal had kunnen weten. Maar ja, als je constateert dat men het dan toch niet weet. Dan kun je wel zeggen van ja, dan zijn de, degenen die dat hadden moeten weten verkeerd. Maar ja, dan ga je ook weer afvragen. Dan had ik het toch anders moeten doen. Uiteindelijk moet je in oplossingen denken. En ook in dat soort problemen. Dus tuurlijk is het dan. Aan de ene kant natuurlijk dat een wethouder dan denkt. Ja, jeetje. Ja, wat moet ik? Want ik moet het nog in invoeren. Er is veel weerstand. Uh, raad heeft al gezegd van... we gaan er in een ronde tafel over praten. Ik heb het nog niet... ik heb nog niet allerlei dingen gedaan. Voor hetzelfde geld was, was er een heleboel... voorzieningen getroffen. Dus ik... ik heb, we hebben de mogelijkheid... om dat op een iets andere manier te doen. Nou, dat heeft hij ook in de... In de, de avond daar zo ja. opgepakt. En natuurlijk, rekening. ik ben het met de, de heer Stammers eens hoor, je moet dit niet, niet te vaak doen... want dan ben je inderdaad... niet geloofwaardig. Maar soms zijn er situaties... Dat je denkt van ja jongens, dit is het maximale, maximale haalbaar op dit moment. En dan moet je toch eens dat soort dingen doen. Maar u er ja, even. Ja, ik heb ja, even, even een, een opmerking. Want ik heb, ik heb geloof ik de heer Paap horen zeggen. En ik hoor het u nu weer zeggen. Dat de, de raad tijdens de bijeenkomsten toezeggingen heeft gedaan. De raad heeft geen toezeggingen gedaan. Er zijn een aantal raadsleden die gemeend hebben iets toe te moeten zeggen. Meneer Ja, dus dat uh, ik was er zelf ook bij. Dus inderdaad, er is gewoon gesproken en er, er is een probleemstelling geconstateerd en dat er een toezegging was voor een ronde tafel. En, en in gesprek te gaan met elkaar. En dan kan je wel zeggen, ja, we, we gaan gewoon maar door. En uh, maandagochtend uh, daarna gaat hij allemaal die meters vervangen in die straten. Nou, en dan gaan we daarna een ronde tafel halen. Want dat, dat is. Nou, en soms heb je wel eens van die praktijksituatie dat het dan anders werkt. En dus dat er. Dus nu wordt gezegd: oké, okay, we moeten het dan nu formeel even terughalen. Nou, de woorden moeten we gewoon uitzien te komen. En dat is dan maar zo. Ik denk, we kunnen er niet meer van maken. Dus ik denk dat we gewoon uh, die ronde tafel in moeten gaan. Maar er zal wel heel duidelijk goed gecommuniceerd moeten worden. van uh, wat, wat men ervan mag verwachten. Want anders krijgen we. als, als men verwacht. Dat daar het hele parkeerbeleid in discussie komt. Nee, we gaan praten met de bewoners over hun wijk. En we hebben daar twee wijken. We hebben Park Duinwijk. En, en, we, hebben, en we hebben de Noordbuurt. En ja, maar, u weet of we, oud Noord. En u weet allemaal dat het college, want dat wil ik nog wel even zeggen, het college had voorgesteld aan ons toen. Ja? De eerst, Duin, eerst Duin. Nee, ik mag even mijn ja, ja. Eerst Duinwijk. Want dan kunnen we dat overzien. Want daar hebben we echt een probleem. Daar hebben we zat klachten over gehad om dat uit te regelen. Dat is alleen discussie soms dan weer over details. Dat te doen. En daarna kijken naar Oud-Noord. Want Oud-Noord is bij iedereen steeds. Was daar wel, wel, niet, wel, niet. Laat Toen heeft de heer Paap van de SP voorgesteld. Nou, we verwachten ja, daar dan ook gaan. meteen problemen. Dus laten we het maar in één keer doen. Nou, misschien is dat een verkeerde inschatting van de gemeenteraad geweest. Dat we dat zo gedaan hebben. En dat moet allemaal even meegenomen worden in onze gedachtegoed en hoe we dat dan aanpakken. Nu ja, zei net het... uh, meneer Bluis over uh, de ronde tafel, dat het dan alleen voor uh, uh, Duinwijk en Oud-Noord is. Maar dan mag het geen ronde tafel heten. Nee, dus dus die die onder, een ander soort. Uh, maar dan is het van. Dat moeten we maar uitzoeken hoe we dat gaan noemen. Het gaat erom dat we erover praten. En dat, dat we. De, de, het is ook weer zo'n signaal: van, dat is een nieuwe manier misschien van besturen. We proberen wat transparanter te zijn. Nou ja. En natuurlijk heeft meneer Stammers gelijk. Maar, acht meneer Stammers. Een beetje inschikken. En u doet toch ook mee met dat gesprek dan? Ja, dat, ik, ben, ik ben niet, niet zo'n zo onvriendelijk persoon als u misschien uh, nu, nu op dit moment denkt. Maar het gaat, het gaat mij er gewoon om dat je niet, niet op basis van een, de, de, de inbreng van een actiegroep... He, want dat is het in dit geval. Het is een actiegroep die, die leest de web, website maar al sinds 2010 aan het, aan het schrijven is over dit verschrikkelijke parkeerbeleid. He, en nu daar handjes en voetjes weer aan probeert te geven door deze acties. En ik vind niet dat je daar zomaar aan toe kan geven door een beleid te gaan opschorten of uitstellen. Nee, nee, nee, nee, nee. De tribune mag helaas niet mee Nee, meneer Simons. Ik wil eerst. Me ik wil eerst nou, meneer Simons heeft al een aantal malen aangegeven dat hij iets wil zeggen. Ja, Ik heb het niet de hele tijd alleen maar warm hoor. Meneer Simons. Voorzitter, dank u wel. Ik denk dat een van de belangrijke dingen die ook naar voren gekomen is bij de verschillende sprekers is luisteren naar burgers. En dat doen we. En daaruit is dit voorstel in feite ontstaan: dat er een situatie is dat. ...dat eigenlijk eerst met de raad had afgestemd moeten worden. Nou, dat zei zo. Maar de bedoeling, de intentie van de wethouder is goed geweest. En dat, dat wordt dan gerepareerd met dit initiatief raadsvoorstel. Hoe dat er ook mogen luiden. En ik denk dat het voorstel van uh, mevrouw Verhey erg goed is... ...om daar in de schorsing tussen debat en besluitvorming... ...even een juiste vertaling voor te vinden waarin we ons allemaal kunnen vinden, zodanig dat dit geëventueerd kan worden. En eh, ik denk dat een van de belangrijke dingen is dat dit gebeurt en dat er geluisterd wordt en daarna pas besloten hoe dat dan ook geformuleerd wordt. Mevrouw Van Veld. Waar ik eigenlijk nog geen antwoord op heb, is dat tweede punt. En daar heb ik nog de, de meeste moeite mee. Dat u gaat het straks in een pauze gaat u dan even kijken ja, met elkaar. Dat, dat kan, maar dat, dan kunnen wij dat wel weer achter gesloten deuren bespreken. Maar ik denk dat het ook wel handig is om dat voor die microfoon uit te spreken. Wat wij achter die deuren gaan doen is een tekstueel iets. Maar ik vind dit is niet in, een tekstje wat je even moet uh, je bespreken dan, ja. achter de deuren. Ik vind dat heel belangrijk dat die zin, die, ja, die, die kan gewoon niet. Wat staat daar dan? Dat staat dat u het college gaat opdragen om datgene wat de raad dan eventueel zou moeten veranderen. Gaan nee, nee. Ja. Het, college, het college de opdracht te geven om een nieuw besluit over het bewonersbekeerregime. Wie, wie, wie, wie geeft die opdracht? De gemeenteraad. Dus je kan het op allerlei manieren gaan formuleren. Maar oké, okay, je kan het ook al iets anders neerzetten. Maar dat, sta, dat staat er. Maar gaat u daar nou nee, even in? Nee, dat staat daar niet. Het is overigens de vraag, voorzitter, of wij een nieuw besluit over het bewonersregime parkeren Juist, moeten nemen. Juist, dat bedoel ik. Naar, of mijn, dat sprake, de van komt. Na, naar mijn sprake is er helemaal geen sprake van. Wij moeten de knelpunten bij de invoering van het beleid oplossen. en niet een nieuw bewonersregime gaan, gaan, gaan verzinnen. Want daar is volgens mij helemaal geen sprake van. Ik stel uh, ah. voor om eens even de wet. Mag hangen. ik wel even zeggen wat, wat mijn gedachte is van de zin? Want dat, ja? dat wordt nu wel voor aannames. Aangenomen. Aha. Dat is de intentie. En dat vind ik ook ja, prima. Als het iets duidelijk is, dan ben ik aan alle bereid. Het, wat ik zojuist juist al zei... Het totale parkeerplan 2010... Wat door deze gemeenteraad is aangenomen... Sta ik volledig achter. Ik wil wel dat we... Want we hebben, er is toegezegd... En wie dat heeft toegezegd... En wie het misschien niet had moeten toezeggen... Maar het is gebeurd. Ik wil dat formeel op dit moment bekrachtigen... ...en daaraan gekoppeld is er gezegd... ...we gaan met de bewoners daarover praten... ...dan wil ik dat proces niet in de weg zitten. Ik wil gewoon zorgen dat het procesmatig goed verloopt. En dat we niet, dus dat we gehoor geven... en ...doen wat we dan daar ook gezegd hebben... ...komen tot een ronde tafel of informatieavond... ...hoe je dat dan ook wil noemen... ...maar niet dat we het bewoners parkeren in zijn al geheelheid algeheelheid nu zeggen van, daar staan we niet meer achter, want dat is pregnant niet de insteek van die laatste zin. Nee, maar dat er is zelfs niet het parkeerregime in die buurt essentieel gaan veranderen. Goed. Ik... Maar voorzitter, hey, de wethouder. een kleine hulp dan in deze richting. Mevrouw van der Veld noemt de specifieke knelpunten die daarin heersen, en dat is natuurlijk ook zo, want daar hebben we het ook over, en daar was ook die gigantische rumoer. En wanneer je dus achter ...Duinwijk en oud een komma zou zetten. En dan verhaalt de betreffend, betreffende de specifieke knelpunten... ...komma en dan verder gaat met voor te breiden enzovoort. Dan heb je dat volledig ondervangen. Dan heb je ook dus gesuggereerd en ook vastgesteld... ...dat je het niet het hele programma gaat wijzigen toch specifieke knelpunten. Het is een... nee, dan zou ik het, het college de opdracht willen geven om dat te inventariseren... Maar ze hebben nu nog helemaal niets voor te bereiden. De raad is aan zet. Er is besloten, althans, er is ge toegezegd dat er een ronde tafel komt. De ronde tafel is een instrument van de raad. Pas na de ronde tafel is het college aan zet om als de raad daar opdracht toe geeft... ...met die dingen aan de slag te gaan om eventueel iets bij aan te passen, uh, in te voegen. Uh, Ik geef de weghouder het woord. Meneer Sandberger. Als u het goed vindt, voorzitter, wil ik even schorsen om met het college te overleggen. Kijk even naar de tijd. Um, ik stel voor dat dat um, maximaal 5-6 minuten is. Ik schors even. Ja, nou ja, het gaat in de richting van kwart voor uh, tien, hè? en Dan ja, gaan en zo we wordt het toch nog spannend. Gaan we besluiten nemen? Ja. Ja, nou ja, we hebben het eerst uitgebreid, eigenlijk hebben we over twee onderwerpen maar wat uitgebreid uh, gepraat. Dus is over uh, deltaplan, ja. toerisme dat en over parkeren. Dat hadden we ook verwacht. Nou, ik, ik moet je eerlijk zeggen, ik, uh, ik was niet zo onder de indruk van wat daaruit kwam Pieter. Het uh, is... allemaal redelijk open deuren intrappen, Iedere... er moet kwaliteit zijn en Iedereen er moet dit zijn. We zit elkaar positief aan te kijken ja. dat is natuurlijk goed. Uh, uh, ja, maar dan komen er toch de vragen over de centjes. Uh, je gaat uh, minder inkomsten krijgen ja. en, en wat betekent dat voor de begroting? Uh, die kan uh, pas uh, in oude, straks bij een voorjaarsnota beantwoord worden, die vraag. Ja, het probleem is natuurlijk dat ja, iedereen heeft wilde plannen en woeste plannen en je zou een campers uh, moeten gaan stallen op het WP-plakkeerterrein in de Zuid. Er zou overnachtingsmogelijkheden moeten komen op strand. Nou, dat zal ook weer wat problemen geven want stel je voor dat alle vaste paviljoens dan nog hotels gaan worden. Ja, dan krijg je toch weer hele andere situaties. Oh, maar dit is hetzelfde verhaal als twee jaar geleden. Waarom is er ondertussen nog niks gebeurd? Nou, dat is het punt. En dat is natuurlijk jammer. En dat is de zorg die een aantal raadsleden wel heeft uitgesproken. Wat me wel opviel, dat is dat geconstateerd is dat de huisjes van Centerparks qua kwaliteit ja? teruglopen. dat bevreemde mij. En mij ook. Is daar geen onderhoud? Of wat is daar aan de hand? Dat het aantal bezoekers teruglopen ja, ja, ja. mede als oorzaak een achterstallig onderhoud. Ja, wat waarschijnlijk ja nou ja ik weet niet hoe ze daar dan komen maar er zal wel een onderzoek geweest zijn ja. nou in ieder geval daar ligt wat zorg voorlopig zoals jij net voor het begin van de uitzending zei ze staan weer met beide benen op de grond nu. precies ze zijn weer weer af ja en dan nu het parkeren ja dat met... hadden we natuurlijk verwacht ja ergens is het natuurlijk een belachelijke zaak als je als raad een parkeerverordening aanneemt, uh, die uitgerold moet worden door heel Zandvoort, die voor iedereen identiek is, gelijk is. Dat er dan een actiegroep komt. En dat is er natuurlijk. Uh, uh is dat uh, altijd mogelijk die dusdanig gaat schreeuwen uh, waarop je nu in een situatie komt dat het ofwel uitgestald wordt ofwel helemaal niet doorgaat ofwel veranderd gaat worden voor alle gebieden zonder van al dat werk wat er dan gedaan is Ja, maar uh, het kan ook niet er uh, is al zoveel in geïnvesteerd en terechte opmerking, Pieter, jij woont in de buurt waar de ja. nog niet zo lang geleden het maar, uh, Een jaar geleden en iedereen is wild enthousiast en uh, ja. die 80 gulden. 80 euro, nou ja. Kijk, er is een conflict met de bewoners van de Brede Straten, die betalen maar 40 euro. Omdat maar, het met meters gaat. Maar er zijn he? ook meters, dus ja. ja, dat is een hele Je hebt minder parkeermogelijkheden, en dus ook vind... minder service in ja, feite. Ik heb begrepen van de wethouder dat volgend jaar ook de Brede -Rode straat dan gaan die meters weg. Oh, en dan, dan komt daar ook een, een regime van 80 euro per jaar. En mogelijk dat als door het grote aantal straks het hele dorp zover is, dat die prijs omlaag kan ja en het voordeel is dat ik straks met mijn parkeervergunning van de Wilhelminen... Mag je op mijn verjaardag komen? Mag ik op jouw verjaardag komen en dan hoef ik het niet te betalen. Ja, dat is... Nou, uh, dat is ja. natuurlijk een grote voordeel. Ja. Nee, ja, ik, ik, ik, ik moet je zeggen, maar het is een beetje persoonlijk voor Ik voel wel wat voor het argument, we hebben een besluit genomen erover. Luister goed naar de mensen, ga evalueren en ga bijstellen als er werkelijk enorme knelpunten ja. zijn. Die je niet twee jaar geleden kon voorzien. Prima, ja. maar ga gewoon door. Ja. Ja. En alles ligt klaar. Ze zijn al druk bezig met die parkeerverordeningen uit te schrijven. Want dat zou op 1 april jongsleden ingaan. Ja. Ja. Zo naar mijn gevoel is daarvoor, voor dit laatste waar wij het nu over hebben... ook wel een raadsmeerderij Ik, ik weet het niet. Ik weet het niet. De, de meningen zijn zo wisselend, zelfs binnen fracties... Ja. Ja. dat ik denk dat er nog heel wat... Ja, ja, borreltjes ook, gedronken da, moeten worden om tot een eenheid te komen Ja, de, de oudere partijen waren werkelijk twee stromingen precies, te luisteren dus, maar naar nou, mijn idee was uh, is P van de A heel duidelijk uh, ja. in zijn standpunt dus ja we gaan het afwachten even wij gaan even luisteren naar de muziek en, ja. uh, totdat uh, de raadsvergadering weer begint want we ja, zitten ja. nu in een paschorsing Pascal? Pascal je moet echt aan de bak nou ja toch wel weer <laughs>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 U hoort uh, lekkere muziek natuurlijk, maar op dit moment is er een schorsing in uh, de gemeenteraad. Uh, men is druk bezig om een goede tekst te vinden voor uh, het parkeerproblematiek in Duinwijk en uh, in uh, Oud-Noord. Dus we zitten te wachten tot de raadsvergadering herstart wordt. luisteraars, we zitten te wachten op dat er weer geluid komt vanuit het gemeentehuis uh, waarschijnlijk zijn ze druk bezig met een goede tekst te bedenken voor ja, ik het parkeren denk ik. Ja. Domme, het uh, kan even goed dat die tekst al lang klaar is Ja, nou, ze waren het, uh, nou, er was een behoorlijke oneenigheid over uh, uh, dat wel, het maar geheel. het kan natuurlijk omdat die provider van de gemeente ook nog wel eens uitvalt, net zoals Vodafone en dergelijke ja. dat uh, op een gegeven moment ze er al lang uit zijn en dat ze al aan het besluiten zijn? Uh, ja, de mogelijkheid bestaat. We kunnen eens even in het raadhuis gaan kijken. We wachten gewoon af tot er geluid komt vanuit het gemeentehuis. Ja, ja. En uh, we zien wel. Ja, we horen het wel. Muziek.